7 uur, Anouk Thijssen met het nos journaal Zes Franse supermarktketens halen lasagnes en andere kant-en-klaar maaltijden op basis van rundvlees van bepaalde merken uit de schappen. Ze zijn bang dat in de producten paardenvlees is verwerkt. In de lasagne van Vindus werd deze week in Groot-Brittannië paardenvlees ontdekt terwijl er op het pak staat dat er rundvlees in zit. Ook maaltijden van andere merken verdwijnen voorlopig uit de schappen. Het zijn allemaal maaltijden van het Franse bedrijf ComiGel.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 Voetbal in de eredivisie heeft Pex Zwolle gelijk gespeeld tegen FC Twente. Het werd 1-1. Tadic maakte het doelpunt voor FC Twente. Avdic maakte de gelijkmaker voor Pex Zwolle. In de arena werd het vandaag bij Ajax tegen Roda JC 1-1. Feyenoord deed goede zaken in de Kuip door tegen AZ te winnen. De club uit Alkmaar speelde de laatste 25 minuten met 10 man... na een rode kaart voor viergever. FC Utrecht verloor thuis met 3-0 van NEC. Het weer op de meeste plaatsen droog, later toenemende bewolking... en kans op sneeuw. Morgenochtend kan er in het uiterste zuiden een klein beetje sneeuw vallen ook. Smiddag dan wel overwegend droog en temperatuur rond het vriespunt. Dit was het nos journaal Je moet er niet aan denken. Maar wij wel. Want goede banden zijn van levensbelang. Daarom is een bandencheck bij Citroën nu gratis...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 Denk ik. Precies weten wat u per maand kwijt bent? Verantwoord lenen begint bij het berekenen van uw maandlasten op abn.amro.nl/slash lenen. Dat is lenen nu. ABN Amro, de bank Anonu. Let op: geld lenen kost geld. Dit is radio 1 Bureau Buitenland. Een uur lang, verdieping van het wereldnieuws. Harm Ede Botje. In 2009 vooroverde Charon en zijn hond de Franse markt voor mobiele games. Spelletjes op je mobiele telefoon. En nu zit hij met een kantoor vol nerds in deze gepimpte textielfabriek in de Noord-Franse stad Lille. Het kan, ook in de oude en al min of meer opgegeven industriestad Lille. Innovatief en vernieuwend zijn. En dat is maar goed ook. Want wil Europa kunnen wedijveren met opkomende economieën als China en Brazilië... dan moeten er veel meer nieuwe vindingen worden gedaan. Bij de Europese Unie zien ze dat ook wel in. Afgelopen week bereikten de regeringsleiders een akkoord over een nieuwe begroting... en ze spraken onder meer af dat er meer geld naar innovatie moet. 125 miljard euro maar liefst. Zometeen, na half acht, reportages over geniale vindingen... van jonge start-ups in Frankrijk, Italië en Duitsland. En nu alvast een voorproefje van eigen bodem. Aan de telefoon Giels Brouwer, student technische bedrijfskunde... aan de Universiteit van Twente. Hij bedacht met twee andere C-sports. Een programma waarmee clubs op basis van wiskundige modellen... kunnen uitrekenen wat voor hen de beste voetbaltransfers zijn. Goedenavond, Giels Brouwer. Goedenavond. Hoe werkt het? Dat programma uh, voor het nu? werkt is eigenlijk uh, ja, vrij ingewikkeld om zo heel kort uit te leggen. Gaan uh, we toch proberen? Ja, ja, dat gaan we zeker doen. Uh, wat we hebben gedaan is, hebben we een, een database opgezet. Uh, waarin we eigenlijk met een speciaal algoritme alle spelers uit de hele wereld uh, daarin hebben gezet. En uh -huh. uh, door daar sneller, of zeg maar, eigenlijk op een effectieve manier in te zoeken, uh, kunnen wij voor die, die clubs spelers zoeken die goed bij hun selectie past. Ja, is dat tot nu toe alleen nog maar spelenderwijs gedaan? Of is er ook al een keer echt? Uh, een club geweest die op dit, met, met dit model heeft gewerkt? Nou, er zijn al meerdere clubs. Uh, FC Twente in Nederland, maar in Engeland hebben we het bijvoorbeeld ook... bij uh, Queen's Park Rangers en Huddersfield uh, Town gedaan. En, werd het een succes, die transfers? Nou, dat is... Uh, ja, Kijk maar uh, naar, naar de clubs waar ze staan. Mm Huddersfield -hmm. uh, is dus sinds we dat hebben gedaan, uh, zijn ze wel omhoog gegaan in ieder geval. Ja. De organisatie Kairos 50, die wereldwijd campussen afstroopt... op zoek naar jonge genieën... genieën nodigde je uit om naar New York te komen... waar jij en andere jonge ondernemers later deze maand... bij de Verenigde Naties met wereldleiders in gesprek zullen gaan. Hoe is dat zo precies gekomen? Ja, we zijn dus uh, vanuit Nederland zijn met, met twee bedrijven gevraagd... om uh, naar New York te komen, om ons daar te presenteren. Uh, het was... Uh, nou, deden 10.000 bedrijven mee aan een, uh, aan een wedstrijd. En uiteindelijk hebben ze ons uh, bij de laatste 50 geselecteerd. Ja, en? Wat, waar hoop je op daar in New York? Dat je ontdekt wordt of dat je met een president gaat praten? Nou, dat hopen we sowieso met een oud-president, want uh, Bill Clinton en Bill Gates zitten er ook uh, waarschijnlijk. Um, wat, we, wat we ernaast hopen is... Amerika is het land van de statistieken. En wij zijn dus niet bezig met de ontwikkeling van ons algoritme. Of de doorontwikkeling. En wij hopen daar gewoon heel veel van op te steken... om met de experts in de wereld daar te kunnen praten. Goed. Hartelijk dank. Dit wordt vast heel groot. En veel succes en plezier daar in New York. Giels Brouwer. En straks na half acht... dus nog drie voorbeelden van jonge genieën uit Frankrijk, Italië en Duitsland. Wat is hun geheim? Berichten... Uit Blogistan. In de rubriek Blogistan behandelen we een onderwerp aan de hand van blogs en social media. Deze week Syrië. Daar gebruiken strijdende partijen steeds vaker kinderen in hun gewelddadige campagnes. Aangeschoven is redacteur Eva Ludeman. Hoe wordt er op het internet gereageerd op deze recrutering van kindsoldaten? Uh, nou, er, er is sowieso al heel veel over Syrische kinderen. Uh, door, door schendingen van de rechten van de kinderen door assadstroepen, troepen. Die, die, die uh, arresteren en, en martelen en vermoorden ook gewoon kinderen. Uh -huh. uh, maar er komen ook steeds meer berichten over uh, rebellen... die kinderen inzetten gewoon in hun gevechten tegen de strijd. Uh, en de rebellen die, die zeggen dat ook gewoon openlijk. Zoals uh, uh, commandant Abdel Razak op de Facebookpagina van een Franse journalist. Kinderen zijn de beste soldaten die je ken... Ze gehoorzamen elk bevel. Een volwassene stelt vragen. Kinderen doen alles wat je vraagt zonder een kick te geven. Ja, daar, daar doet hij dus ook helemaal niet moeilijk over. En uh, hij is dus ongelooflijk, commandant. Ongelooflijk, als je ja. dat hoort. Ja. ja, het is echt ongelooflijk. En uh, hij is een commandant van het Vrije Syrische leger... En hij heeft in een, in een verlaten, kapotgeschoten school... in een dorpje vlakbij de stad Homs... heeft hij een militaire academie voor jongens ingericht. En hij zegt dan ook van... ja, er zijn geen mannen meer, die zijn allemaal vertrokken uit de dorpen. Dus dan, nou, dan zetten we de kinderen maar in. En als ze bij ons komen, dan zijn het echt kinderen. Maar op het moment dat we ze naar het front sturen... zijn het moordmachines. Ja, en, en uh, uh, we weten dit onder andere ook door uh, de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Medewerkers van die organisatie die interviewde uh, de afgelopen maanden een aantal kindsoldaten. En dit is wat de 16-jarige Hetam uit het zwaarbelegerde dus stadje Dara hen vertelde. Ze kijken of je dapper bent. Als ze je moedig vinden, laten ze je een vijandige checkpoint bestormen. Als ze denken dat ze niets aan je hebben, sturen ze je weer weg. Ja, in het rapport uh, staat ook wat de kinderen hebben verteld... van wat ze nou allemaal moeten doen voor die rebellen. Uh, nou, ze zijn uh, verkenners. Ze, ze worden erop uitgestuurd om, om te kijken of de boel veilig is. Uh, ze zijn betrokken bij wapentransporten en bevoorrading. Maar ze doen dus ook echt mee aan gevechten. Uh, en sommige kinderen bieden hun diensten aan. Die willen gewoon vechten. Uh, maar er zijn ook uh, kinderen gewoon echt gerecruiteerd. Ja, en krijgen die jongens nog training... Ja, het verschilt heel erg. Uh, de ene brigade traint ze wel. En, uh, zoals daar in die school bijvoorbeeld? Ja, ja, zoals in die school inderdaad. krijgen ze nog wel wat training. Maar andere rebellen sturen ze gewoon uh, zonder wat dan ook. Dit duwen ze een kalasjnikov in de hand en sturen ze naar het front. Uh, ja, volgens de ondervraagde kinderen stelt het syrisch Vrije Leger... Dus het, vri vri Syrische het Vrije Syrische Leger. Het Vrije Syrische ja. Leger, sorry. Uh, helemaal geen vragen over, over leeftijd. Nee. Hoe zit het met die ouders? Ik bedoel, uh, waar zijn die? Vinden die het wel goed dat hun kinderen met Kalashnikovs rondlopen? Nou, ik denk dat je wel kan stellen dat geen enkele ouder wil dat zijn kind omkomt natuurlijk. Uh -huh. uh, en uh, ja, ik denk dat sommige kinderen gewoon uit, dus uit eigen initiatief zich aansluiten zonder... Ja, goedkeuring van de ouders. Maar er zijn ook uh, ouders die gewoon wanhopig zijn. En, en uh, dat schrijft ook de Syrische blogger Razaniyad over een arme boer uit Latamne. Dat is een dorpje bij de stad Hame. Hama. Als de internationale gemeenschap niet ingrijpt, geef ik mijn zoontje aan Al-Qaeda. Dit jongetje hier. Hij, ik, we worden allemaal menselijke bommen voor Al-Qaeda. We hebben alleen God nog. Nou ja, er zijn dus ook echt uh, filmpjes uh, op het internet van vaders... die hun zoontjes uh, ja, trainen, ook kalasnikovs en andere wapens gewoon geven. Op het moment dat ze zeven jaar zijn. Ik heb filmpjes gezien van, van uh, jongetjes die dan over straat patrouilleren. Echt kleine gewoon van zeven jaar. Dat, uh, de Kalasnikov uh, bungelt aan hun schouder en schraapt bijna over het asfalt. Weet je wel, als ze mm -hmm. ermee rondlopen. Ja. En uh, vooral in vluchtelingenkampen in Noord-Libanon... schijnt het dus veel te gebeuren dat... Uh, ja, dat die kinderen daar worden gedrild, eigenlijk. Ja, en, en, en ja, ik zei het al. Rebellen hebben er ook gewoon geen moeite mee. Die, nee. die lopen er eigenlijk een beetje mee te koop. En ik heb ook een filmpje gezien hoe een islamitische strijder... die zelf zo, nou, ik denk halverwege twintig... Eh, ja, dicht bebaard en een uh, blauw soort camouflagepak heeft hij aan. En die wijst naar een uh, jongetje van een, nou, ik denk maximaal tien jaar... wat daar staat te graven. En... Um, ja, die is zijn eigen graf aan het graven. En dit is dan wat die strijder tegen dat jongetje zegt. De kinderen van de vrijheid verlangen ernaar martelaar te worden voor Allah. Beste jongen, mogen Allah je snel succes geven. Ja, het is, het is heel bizar. Hij staat daar een beetje soort als een, ja, een promo. Maar waarom uh... moet dit jongetje dood? Waarom moet hij zijn eigen graf graven? Eh... Uh... Ja, voor, voor de strijd en voor Allah. Gewoon, hij geeft zijn leven voor. Maar de, hij wordt niet het... geëxecuteerd. Nee. Oh, nee, nee. Dit is alvast een graf. En dan gaat hij ergens in de aanzag plegen. En dan, ik, hoe moet ik het voorstellen? Ja, ik weet niet wat hij gaat doen. Maar hij staat daar te graven. En dat gaat ook heel moeizaam. Want die schep is ongeveer groter dan het jongetje zelf. Ja. En uh, ja, hij zegt ook met zo'n piepstemmetje: van uh, ja, ik wil martelaar worden. En. Uh, ja, ik ga voor Allah strijden. En ja, het, is, het, is, um, het is echt heel, heel uh, schokkend. En er is ook een ander filmpje, heb ik ook gekeken... van een jongetje van een jaar of tien. En die loopt ook met een Kalashnikov. Hetzelfde en... soort verhaal dus? Ja, maar die zit echt midden in een vuurgevecht. Mm -hmm. En dan wordt een van zijn makkers, een, een rebel, wordt doodgeschoten. Een Ahmed. En dat jongetje is echt ontroostbaar en zo in shock, gewoon echt, echt verschrikkelijk. Het is uh, bij het Krak de Chevalier. Mm -hmm. Een kruisvaderslot. Heel, ja. ja, een kruisvaderslot bij, bij de stad Homs ook weer. En um, ja, het is, het is bizar. Dat het jongetje staat heel hard te huilen en met een vuil handje veegt hij die tranen van zijn wangen. Mm -hmm. En aan de andere kant, hand, in zijn andere hand houdt hij die Klasnikov vast. Is, ja, hoe wordt hij op gereageerd op dit soort beelden in de blogosfeer? Uh, ja, verschillend. Er zijn, uh, er zijn mensen die, uh, die schrijven dat ze het fantastisch vinden. Dat, uh, uh, ja, ze worden martelaren voor Syrië. Ja, ik, ik vind het heel, uh, dat vind ik best wel stuitend. Gewoon. Vooral op de sites van, uh, van Rebellen staat dan een uh, ja, dappere kind-martelaren. Mm -hmm. uh, maar er zijn heel veel Syriërs die het echt schandalig vinden. Hè? Zoals de uh, dissident Amar Abdelhamid Hamid die schrijft uh, daar ook over op zijn blog. Dat rebellen jongetjes trainen om tegen Assad te vechten, dat is walgelijk. Maar de milities van Assad zetten al maandenlang tieners in. Beide kampen maken zich schuldig aan deze praktijken. Ja, en, en opvallend genoeg zijn er ook best wel veel mensen... die reageren op deze filmpjes niet gewoon weigeren te geloven. Zoals ook blogger Sarah Ismail. Het kan echt niet dat kinderen de strijd in worden gestuurd. Maar ik ben ervan overtuigd dat deze berichten... door mensen de wereld in zijn gebracht... die het imago van de oppositie willen bezoedelen. Is eigenlijk bekend hoeveel kinderen zijn gedood... terwijl ze voor het vrije Syrische leger vochten? Nou, nee, ik denk ook dat het heel moeilijk is uit te zoeken. Uh, Human Rights Watch citeert het Syria Violations Documenting Center... en dat zegt dat er tenminste 17 kinderen zijn gedood... terwijl ze meevochten met het vrije Syrische leger. En mm -hmm. ja, vele tientallen, tientallen anderen zouden zwaar gewond zijn geraakt... en verminkt voor het leven. Maar ja, het exacte aantal dat is gewoon heel moeilijk vast te stellen. Ja, een treurig verhaal, want... Internationale gemeenschap blijft zijn handen afhouden van Syrië... en de oorlog gaat maar door en wordt dus steeds gruwelijker... als je de deze verhalen zo hoort. Ja, ja, absoluut. Hartelijk dank, Eva Ludeman, over de kindsoldaten in Syrië. En we blijven daar nog eventjes in Syrië... want burgerjournalisten in het land manipuleren het eigen nieuws. Hoe doen ze dat? Hier aan tafel zit... Um, wacht even hoor, ik heb nog een hele andere tekst. Die ga ik ook nog even voorlezen. Westenjournalisten. Um, kunnen heel moeilijk werken in Syrië. Wie herinnert zich niet de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans die werd ontvoerd en met de schrik vrijkwam. En zo zijn er velen. Internationale media zijn daarom afhankelijk van de informatie... die Syrische burgerjournalisten het land uitsmokkelen. Maar hoe betrouwbaar is hun materiaal? De Nederlandse journalist... En als Ben Drief ging voor Free Press Unlimited naar Istanbul... om Syrische burgerjournalisten te trainen. En hij hoorde hoe ze soms informatie manipuleren. Je bent net terug uit Istanbul. Jawel, ik ben ja. net terug. Twee hoeveel, weken geleden. Hoeveel maanden heb je daar lesgegeven? Drie maanden. Aan hoeveel studenten? Meer dan honderd uh, burgerjournalisten. Ja. Je werkt in het dagelijks leven ook voor de Arabische afdeling van de Wereldomroep. Dit was een klus, zou ik maar zeggen, voor ja. Free Press Unlimited. Um, had je in je cursus ook mensen die zich schuldig maakten aan, uh, aan manipulatie... die, daar, die daarvoor uitkwamen? Jawel, uh, ja, maar ze doen dat uh, af en toe bewust en af en toe onbewust. Misschien kan je een voorbeeld heeft... geven? Ik kan wel een voorbeeld geven van, van een, iemand die wordt gevraagd door de Jazeera... om een om, uh, manifestatiebeelden, om een, een reportaar te maken over een manifestatie. En die beelden had hij niet, dus hij heeft gebruikt de manifestatie van afgelopen week. Mm -hmm. En, dat hij, en dan de Jazeera kwam maar achteraan, ze hebben nemen ontslagen. ja. Dat is nog niet zo heel serieus, toch? Nee, dat nee. is niet. Maar nee. beelden van massaslachtingen en dan zeggen dat de andere partij het gedaan heeft, dan wordt het de serieus. De massaslachting, dat, dat, het hoeft niet per se door, door burgerjournalisten gedaan te worden. Nee. Dat kan ook door, door, door, door, door iedereen die, die beschikt uh, tot internet. Een uh, in, uh, van de bekendste voorbeelden is die uh, massa, uh, massaanslag van, uh, van Haula, mm -hmm. uh, Zes maanden geleden. Het BBC heeft dat uitgezonden. Uh -huh. en achteraf hebben ze ook uh, dat uh, uitgehaald van hun site, omdat uh, dat was eigenlijk de beelden dat ze hebben gebruikt. Dat was de beelden van de Irak-oorlog en niet van, uh, van <laughs> En Syria. wie had dat verspreid? Ik weet het niet, okay. dat zou ik niet weten, maar de BBC volgens mij heeft dat gebruikt. En heeft, uh, oh, de NOS heeft dat ook gebruikt, trouwens, van de BBC. Uh -huh. En blijkbaar, ze hebben dat niet uh, geverifieerd. Nee. Uh, hoe werken die burgerjournalisten die, die, die je hebt getraind? Lopen ze rond met camera's in de ene en Kalashnikovs in de andere hand? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Uh, je, hebt, je hebt een, een deel die, die dat wil doen. Dus mm -hmm. uh, je hebt ook een journalisten die, die vuurgevechten, uh, uh, over, over vuurgevechten uh, uh, sorry, rapporteren. En dan zijn ze gedwongen om ook om, ja, om wapens bij zich te hebben. Want mm -hmm. ja, als je wordt uh, opgepakt door, door, door de, de assad uh, shibiha die, die pro-Assad-milities... Milities. Ja. Ja, dan, uh, dan, dan, dan, dan, dan heb je gewoon een, een doodwoners. Uh. Maar zijn dit journalisten of zijn het eigenlijk... Ja, mensen die werken voor de afdeling Propaganda van een van beide partijen? Uh, dat, dat zijn eigenlijk gewone burgers die ja. gedwongen zijn om, om, om de camera's op te pakken. Om, uh, het, het, het begint eerst zeg maar, met het uh, uh, uh, maken van een rapportage over demonstratie, uploaden op YouTube en dat zit. En ja. daarna ze, kwamen ze erachter dat de media heeft wel, een, uh, heeft wel mm -hmm. kan, kan een wapen gebruikt, kan, kan als wapen gebruikt worden. En dat hebben ze ook uh, goed gebruikt. Ja. Je ziet ze dus gewoon als burgers, niet als journalisten, maar mensen die wel een belangrijke rol spelen. Just. Daarom besloot ze bij Free Press Unlimited ook dat ze getraind moesten worden. Om te kijken ja, of je ze onafhankelijk kon maken. Hoe, hoe verliep zo'n training? Ik bedoel... Ja, het is eigenlijk het is een proces. Mm -hmm. uh, Wat de focus was: hoe kunnen ze verschil maken tussen propaganda en nieuws. Ja. En propaganda doen, dat is, dat is niet de rol van een journalist. Dat is gewoon de rol van, van een PR-bureau. Je bent gewoon een journalist. Wil je graag ook in de toekomst als journalist werken? Ja. Dan moet je echt... Uh, jouw verhaal, jouw storytelling moet uh, zich baseren op feiten. Mm -hmm. Je moet dat checken, checken en double checken. Ja. Anders word je nooit een journalist. Word je nooit uh, als integer gezien worden. Maar de mensen in die keurs zijn waarschijnlijk allemaal mensen... die tegen het regime van Assad zijn. Ja. Uh, zijn ze er dan ook toe bereid dat als het Vrije Syrische Leger misdaden pleegt, dat ze daar ook uh, filmpjes van maken? Of doen ze dat niet? Kijken ze dan ik, weg? Ik begin altijd mijn training met de vraag: wat ja. zou je doen als jij, als jij beeldmaterialen hebt van de Vrije Syrische Leger die, die, die burgers dan niet liquideren? Ja. Wat ga je doen? En dan is het altijd een 50-50 verhaal. Je hebt ook 50% van de mensen die zeggen: Weet je wat, ik doe het wel. Mm -hmm. Ik ben een journalist en ik wil graag journalist worden. Mm -hmm. En je hebt ook een, de andere 50% die zeggen... weet je wat, het Westen is selectief mee bezig met dit nieuws. Hij wil alleen maar rapporteren over de fouten van de vrije seriesligger. Ik ga dat nooit doen. Nee, nee. Je hebt de Amerikaanse journalist Andy Carvin. Die heeft een boek geschreven, getiteld Social Media, The Arab Spring... En de Journalism Revolution. Uh, hij heeft heel veel onderzoek gedaan naar al die filmpjes... Uh, die zijn verspreid, onder andere uit Syrië... maar ook uit Libië en Egypte, en ook uit Amerika. Uh, en, en dan gaat hij checken of het wel klopt. Daarvoor heeft hij een enorm netwerk gebouwd... van mensen die hem helpen met dat checken. Mm -hmm. En hij zegt, de toekomst is dat je online gaat fact-checken, fact dat je een online nieuwsroom krijgt... en dat dus uh, al die feiten en feitjes, al die informatie wordt gecheckt. Zie jij dat als een belangrijke vernieuwing? Jawel, het is, het is gewoon een vernieuwing. Het is die, die, dat, dat heet crowdsourcing en dat en het is eigenlijk de toekomst van de media. Mm -hmm. Ik denk dat uh, als jij een goede netwerk hebt van de mensen... die goed Twitter gebruiken bijvoorbeeld, kan je makkelijk en sneller... Ja. wanneer het nieuws komen dan op een klassikale manier een, een, een, een nieuw correspondent sturen naar de plek van de demonstratie, of de plek van de aanslag. Ja, hij had een prachtig voorbeeld, hè? Een moedige Syrische blogster, blijkt een Schotse tiener te zijn geweest, die vanuit Schotland uh, allemaal tweets verspreidde, waarbij het leek alsof hij in Syrië zat. Ja. ja. Nou, ongelooflijk. Uh, hou je nog contact met de cursisten kun van je klas? Jawel, ik heb dagelijks contacten met ze, en af en toe kreeg ik ook beelden die die, die, die, die eigenlijk die, die, die, die, uh, recente beelden van van de gebeurtenissen in Syrië voordat ze ook uitgezonden uh, zijn door, door Jazeera of door Larabia. La dus ik heb echt dagelijks contacten met ze. Ik kreeg heel veel informaties, heel veel beeldmaterialen, gruwelijke beeldmaterialen. Ja, dat, uh, dat maakt de situatie nog moeilijker uh, in Syrië, eerlijk gezegd. Voor een journalist en ook voor een burgerjournalist om goede werk te kunnen verrichten. Goed, hartelijk dank NS Bendrief. Graag gedaan. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Dan nu Europa. 2013 dreigt opnieuw een jaar vol bezuinigingen, bankenleed... oplopende werkeloosheid en ander drama te worden. En ondertussen groeit elders in de wereld de economie. Wil Europa nog een beetje kunnen wedijveren met landen als China en Brazilië... dan moeten er veel meer nieuwe ideeën worden bedacht en uitgevoerd, vinden ze in Brussel. En u hoorde het in de opening van het programma al. In Brussel zijn ze akkoord gegaan met 125 miljard euro die naar innovatie moet gaan. In het, dat is afgesproken bij de nieuwe begroting. Uh, het komende half uur gaan we uitgebreid praten over de noodzaak te innoveren... en laten we jonge mensen aan het woord in Italië, Frankrijk... En Duitsland, die grootste plannen aan het verwezenlijken zijn. En hier aan tafel Kees Eikel, voorzitter van het kennispark Twente. Goedenavond. Goedenavond. Wat is het meest innovatieve idee dat op dit moment... door studenten op uw park wordt ontwikkeld? Ja, wat er gebeurt is natuurlijk altijd uh, nieuw en heel bruisend. Uh, ik heb even na, na zitten denken wat voor leuk voorbeeldje we daarbij uh, kunnen bedenken. Maar een uh, bedrijf dat recent uh, van de grond is gekomen, Force Silence... die bouwen uh, dingen die in de zijkant van de weg zitten, goedkoop... En die uh, vervangen eigenlijk de gluidswal waardoor je in feite ook binnen de bebouwde kom... gewoon veel stiller verkeer uh, kunt... En hoe werkt dat dan? Nou, dat zijn eigenlijk een soort bakken die als akoestische dempers uh, uh, werken. Goedkoper, kleiner, beter inzetbaar, ook ja, in de stad. Ja. ook in de stad. Um, zitten daar uitsluitend Nederlandse studenten bij u op, die, op dat kennispark? Dat is een initiatief van de provincie, de universiteit, de gemeente Hogeschool Saxon? Nee, het is, uh, het is veel breder. Uh, je ziet uh, allerlei nationaliteiten. Dat komt ook omdat zo'n uh, kennisinstelling natuurlijk heel veel buitenlandse studenten kent. Uh -huh. En die buitenlandse... Want studenten die zijn natuurlijk ook naar Nederland gekomen. En die hebben dus al een, een ondernemende houding van zichzelf. Dus je ja. ziet daar relatief veel ondernemerschap tussen. Ja. Vanuit Italië, Italië, Rusland en weet ik waar allemaal vandaan. Zie je verschillen per land van waar mensen mee komen? Ja, ik denk dat uh, veel van de buitenlandse studenten... ook vooral uh, redeneren vanuit hun eigen toekomst. Dus veel meer het gevoel hebben van... ik bouw hier mijn toekomst en de toekomst van de, voor de mensen om mij heen. Ja. En in Nederland zijn we toch wat meer verwend. Dus wij hebben allemaal het gevoel van... ik ben met mijn carrière bezig. Dat is toch een andere <lacht> levenshouding. We vroeger, ik zei het net al Coruscant... Uit Europa op zoek te gaan naar geniale ideeën. En tussen de lege staalfabrieken in het Franse Lille vond Sophie van Leeuwen een groepje nerds die de hele dag niets anders doen dan games ontwikkelen. Sophie van Leeuwen dook in de wereld van Paf Le Chien. Bonjour, Charles Christori. Uh, J'ai 27 ans en je ben. De fondateur en CEO d'Addictis. Charo Christori is de oprichter van Addictis. 27 jaar, het brein achter Paf Le Chant, de beroemdste hond van Frankrijk. Hm? In 2009 veroverde Charo en zijn hond de Franse markt voor mobiele games... ...spelletjes op je mobiele telefoon... En nu zit hij met een kantoor vol nerds in deze gepimpte textielfabriek in de Noord-Franse stad Lyon. Là, on rent dans l'open space. Donc, c'est là où se trouve la plupart de l'équipe. Dit is de open space. Veertig jongeren, voorovergebogen achter hun computerscherm. Koptelefoon op, flessen water, koppen koffie. Gemiddelde leeftijd: 27. Net als Charles. En dit alles vanwege een domme hond die kippen, ganzen en muren ramt. Hoe verder die vliegt, hoe meer punten je krijgt. En de beste score deel je met je vrienden op Facebook. Artistiek directeur Julien, bonjour. Bonjour. Voilà, zijn prochaine versie van Paf Le Chien. De eerstvolgende versie van Paf Le Chien. Dus hij leeft nog. Oui, voilà, hij leeft nog. hij s'échappe dans la campagne. Dus euh, pour vivre de nouvelles Oké, okay, Pavlochain moet euh, rennen over het platteland. en daarbij obstakels zien te vermijden. Ik wil Yvitilis obstakelen. C'est là est venu sur Facebook. en là a een un Pavlochien. testen. Toen Addictus besloot. spelletjes op Facebook te gaan maken. hebben we Pavlochain verzonnen. bewijzen van test. We hebben een kwartier om tafel gezeten. zo simpel was het. Tien dagen later kwam het spel uit. Een maand later hadden 7 miljoen mensen het spel gespeeld. Dat was een mooie verrassing. In de regio Noord-Pas-de-Calais is het al 40 jaar crisis. Na de ondergang van de staal- en de textielindustrie en de mijnen... bleven lege fabrieken als ruïnes achter... Nu bouwt de nieuwe generatie hier, in het Manchester van Frankrijk, een Silicon Valley. Niet alleen Sarrel, tientallen start-ups zijn ingetrokken... in dit prachtige, gigantische, monumentale pand van baksteen, metaal en glas. Het is een antwoord op de torenhoge jeugdwerkloosheid in Frankrijk. Als er geen banen zijn, dan begin je toch voor jezelf... Een boom van jonge internetondernemers. Ze lopen hier allemaal heen en weer. Volgens Ernst Jong Frans zijn ze goed voor ruim 30% omzetstijging. En ze spreken ook nog Engels. It's quite difficult to maintain a certain level because you have no occasion to speak English te French. Laurent Evin weet alles van e-commerce, winkelen op het internet. Hij is oprichter van Optimizers. E-commerce groeit hard in het noorden van Frankrijk... ook vanwege de centrale ligging tussen Londen, Parijs en Brussel... en vanwege de goedkopere arbeid en de lagere huren. Deze megalomane oude fabriek staat volgens Laurent... symbool voor het hardnekkige Franse conservatisme. Wat we c'est hebben, is dat het geweldig was. Het was een feestwerk, het was een Een dag zijn ze zich op de top van de wereld onze voorouders vonden dat ze het geweldig voor elkaar hadden. Ze zaten on top of de wereld En beneveld door hun succes dachten ze dat de wereld nooit zou veranderen. Dus bleven ze achter. Ze konden de realiteit niet bijbenen. Vandaag de dag gebeurt precies hetzelfde. Frankrijk, onder leiding van president François Hollande, is bang voor verandering. Onze leiders stimuleren ons te wachten totdat de staat ons komt redden. Nationaliseer die slecht lopende bedrijven. Red ons, red ons. Nationalisons les entreprises qui vont pas bien. sauvez-nous, sauvez-nous, ça va pas bien. Stop met het redden van dode industrie. Dat zegt ook Charles. Verwijs het naar de pogingen van de regering Hollande. Om banen te behouden in de auto-industrie, in de metaalindustrie. Twee jaar later gaan die fabrieken alsnog ten onder. De Franse staat ondersteunt altijd de grote bedrijven. Terwijl wij, kleine ondernemers, de banen creëren. C'est ça qui est incroyable en fait. En Frans, je een enorm potentieel des gens qui ont des idées. Er is een enorm potentieel in Frankrijk. Er zijn mensen met hele goede ideeën. Mensen die vooruit willen. Maar we staan op de rem. Het potentieel wordt niet 400% benut. Ons probleem? Frankrijk zorgt er goed voor ons. Gezondheidszorg, huursubsidie. Op een dag staan we tegen de muur en dan moeten we de rekening betalen. Deze dag komt steeds dichterbij. Kijk maar naar Spanje, Griekenland, Italië. Als we niets doen, is Frankrijk de volgende. Charles heeft niets te verliezen... Als je afgestudeerd bent, sta je rood en nu draait hij een omzet van 2 miljoen euro. Volgend jaar wil hij 100 mensen in dienst hebben. En hij wil Zuid-Amerika veroveren met zijn nieuwe spelletje. What a stupid pigeon. Il est con ce pigeon. Sophie van Leeuwen vanuit Liel. Hier aan tafel nog steeds Kees Eikel... Um... Herkent u iets uit de situatie in Lille? Ja, ik herken uh, natuurlijk uh, het feit dat de uh, crisis vaak uh, de, aan, het, aan de voet ligt van uh, creativiteit en vernieuwing. Hè? Mm -hmm. En uh, ergens uh, kan ik dat uh, vanuit Twente ook nog wel herkennen. Want uh, daar was in, uh, zeg maar, 40 jaar geleden, was daar een booming business in de textiel. Ja. En net als Helemaal in Liel, kapot gegaan. Helemaal kapot gegaan. Ja. En die, die slag hebben ze daar ook moeten maken. En, uh, wat, wat ik ook herken, en dat vind ik heel leuk om te zien... het, het komt allemaal uit mensen. Hè? Het is de drive van mensen ja. die uh, die vernieuwing mogelijk maakt. En het zijn vaak de instituties die een beetje op de rem staan. Ja. Wat je hier hoort hè, in die oude uh, verlaten industrieterreinen... waar de jonge mensen intrekken, Lage huren, lagere lonen. Um, niet meer uh, teren op oude roem, maar gewoon zelf weer opnieuw beginnen. Uh, een van de uh, mensen die geïnterviewd werd net... Uh, die zei ook van stop met het nationaliseren van oude industrieën. Ja, wat, je, wat overheden soms doen, dat is uh, ingrijpen. Nou, we hebben hier vroeger de RSV gehad in, in, uh, in zeg maar, de Rotterdamse uh, kant. En wat je dan ziet, dat is een reflex. Je wilt natuurlijk heel graag dat dingen die goed liepen, dat die behouden blijven. Maar uh, soms als overheid moet je constateren dat iets niet meer gaat. Ja, ja en dan uh, moet je die vernieuwing uh, ook om de hoek hebben staan. Je moet voldoende investeren in jonge mensen, in, in nieuwe ideeën... om ook de industrie van de toekomst uh, klaar te hebben. Ja, jullie hebben dus op de... Op de ruïnes van de textielstad, uh, of van de textielindustrie daar in Twente. Uh, uh, het kennispark, de universiteit, uh, de Hogeschool Saxon heb je daar ook. Hoe bepalen jullie nu daar bij dat kenniscentrum, uh, waar u de uh, kennispark, sorry, waar u de directeur van bent, wat een goed idee is? Ja, een goed idee is heel moeilijk uh, uh, vast te stellen vanaf uh, het begin. Ja. Je hebt, als, als dat kon, dan was elke investeerder uh, schatrijk. Ja. Ja. Dus het gaat er vooral ook om, om uh, de mensen de kans te geven... en vervolgens uh, met elkaar uh, dat filter te blijven hanteren... van waar werkt het, waar slaat het aan in de markt. En uiteindelijk moeten mensen uh, de kans krijgen... om wat werkt tot een succes te, uh, te brengen... en wat niet werkt, om dat te laten liggen. Ja, maar als, jullie, als je op een bepaald moment... Hebben jullie 100 projecten? Hoeveel blijven er dan vijf jaar later van over? Nou, wat als mensen eenmaal gestart zijn, dan blijft vijf jaar later ongeveer 60-65 procent daarvan nog over. Dat is een behoorlijk mooie score. Ja. Uh, maar als je kijkt daarvoor de ideeën die niet eens tot de start komen, dat zijn er nog veel en veel meer. Ja. Deze week kwam de begroting voor de Europese lidstaten, daar kwam een akkoord over. Uh, ik zei het net al, 125 miljard naar innovatie. Ik vind dat een fors bedrag. Maar er was ook kritiek. Dus er zeiden ook heel veel mensen: van, er gaat nog steeds veel te veel geld naar landbouw. Ten koste nou. van de innovatie. Mee eens? Uh, ja, wel mee eens. ik vind uh, ook landbouw Dat zegt heeft... de directeur van... Maar dat is logisch natuurlijk, maar goed, ja. ja Waarom? Nee, maar, uh, het is, uh, omdat ook in de landbouw is uh, vernieuwing gaande. En, uh, nou ja, goed, er is, uh, overal moet je zorgen dat je in een gezonde marktsituatie opereert. Ja. Er zit nog wat bescherming in die, in die sectoren. Terecht overigens, hoor, dat kun je niet zomaar loslaten. Maar uh, innovatie is onze toekomst. Dus ja. we moeten zorgen dat we daar voldoende aan doen... Mm -hmm. om die race, zoals je in het begin al zei... die race met die, uh, met die opkomende landen ook gewoon vol te houden. Maar is die 125 miljoen natuurlijk voor de hele... Ja, uh, EU is dat toch een fors bedrag? Is dat toch wel iets om blij mee te zijn? Of had het veel meer moeten zijn? Um, 125 miljard. Uh, het is voor de hele EU een, een goed bedrag, maar ik vind ze moeten er ook niet uh, zeg maar, uh, aan gaan knabbelen. Ze moeten het uh, ook naar de toekomst toe, denk ik, nou. vergroten. Ja. Um, u zei het net al, ook in de landbouw is innovatie. Uh, kijk naar het landelijke Sardinië... waar de innovatie een groene revolutie op gang heeft gezet. Tot voor een paar jaar geleden bestond, uh, stond het eiland bekend om drie dingen. Mijnbouw, Berlusconi's villa's en de schapen. Miljoenen schapen. Het is dus niet gek dat het schaap aan de basis staat... van die groene revolutie daar op Sardinië... en van daaruit Italië en de rest van de wereld zou gaan veroveren. Correspondent Angelo van Schaik ging er kijken. En hier begint het dus allemaal mee, met deze schapen die mij nu heel erg nieuwsgierig aankijken. Het zijn er een, een stuk of uh, 200 ongeveer. Eén zwarte ertussen die een beetje vanuit het midden kijkt wat er gebeurt. Ze dus hebben alles gezien, er gaan inmiddels weer... Een beetje een eigen gang. Yeah. Ik ben in uh, Guspini. Guspini is een heel klein plaatsje. Het centrum van uh, Sardinië. We onderbreken deze uh, reportage heel even... want uh, er is een verkeerde versie ingestart. Dus ik kijk even achter het glas, ja? We beginnen opnieuw. Angelo van Schaik vanuit Sardinië. Uh, A Guspini waren er veel alberen van de cittadini. In het dorp waar ik woon, had op een kwade gemeente ineens een hele reeks bomen gekapt. Bomen geplant door de bevolking. Ik vond het vreselijk. Maar een meisje uit de buurt liet mij de vogelnestjes zien die ze gevonden had. Toen zag ik dat die nestjes bekleed waren met wol. Toen heb ik een idee. Dus zonder de opmerkzaamheid van dat meisje zou mijn innovatie niet bestaan hebben. Zonder de ogen van die Daniela Ducato is oprichter van een bedrijf dat bouwmaterialen produceert... uit natuurlijke grondstoffen. Isolatiepanelen uit schapenwol en verf uit voedselafval. Een oud, wat ze hier noemen casale. La percezione een huis met een binnenplaats. Roberta Saba, een medewerker en van Daniela, lijkt mij rond. È sonoro che durante en di, dit is, di en het miele hier? Miele, eh, locale, e comunque miele anche Het is allemaal all natuurpullig. Dus alles wat je ziet si is natuurlijke. Ik heb er het zijn allemaal spullen die hier, eh, natuurlijke spullen die hier op het eiland gevonden, gemaakt eh, worden. Dit bijvoorbeeld is een potje met, eh, het ziet eruit als, als kleine rode steentjes, maar dat is een soort zout. Dat aan de binnenkant van de wijnvaten zit, als de wijn gemaakt wordt... En dat wordt vervolgens van de binnenkant afgeschraapt. Normaal gesproken zou het weggegooid worden. Maar nu wordt het dus bij Edilana, bij Edilata, wordt het gebruikt als, als kleurstof. Voor bijvoorbeeld uh, nee, voor de wol hier. De... De... En hier begint het dus allemaal mee. Met deze schapen die men nu heel erg nieuwsgierig aankijkt. Het zijn er een, een stuk of uh, 200 ongeveer. Eén zwarte ertussen. Die een beetje vanuit het midden kijkt wat er gebeurt. Ze hebben alles gezien. We gaan inmiddels weer een beetje in eigen gang. Ik ben in Guspini. Guspini is een heel klein plaatsje in het centrum van Sardinië. Het, zeg maar het hart van Sardinië, het ruige hart van Sardinië. En in dit dorp zijn op elke inwoner vijf schapen. Voor heel Sardinië geldt dat er op elke inwoner drie schapen. Schapen zijn er, zijn anderhalf miljoen sardijnen. Dat betekent dus dat er 4,5 miljoen schapen zijn op dit eiland. Zon, quindi, sono queste le pecore con cui si vanno edilizia la fine. No pannelli si con la la si. I assemblo i pannelli. Mauro werkt in de fabriek van Edilana en deze schapen zijn van zijn broer. En, um, de schapen worden geschoren en met, dat, met die wol, uh, dat gaat naar de fabriek, dat wordt gewassen en er wordt in een soort van houten panelen gezet. Uh, en daar wordt het, wordt het ingemaakt. Daar worden dus isolatiepanelen van gemaakt voor de bouw. We gebruiken alleen wol van Sardijnse schapen. Dat is de beste voor deze toepassing. Want het heeft de dikste en stugste wol van alle schapenrassen ter wereld. Behalve dat het goed beschermt tegen warm en koud... is het ook een goede vochtregulator. En beschermt het tegen elektromagnetische straling. Dus het isoleert... Het is goed voor de gezondheid en goed voor moeder aarde. Het Casa Verde-project hier in Goespini, in het hart van Sardinië... is eigenlijk ja, verspreid over heel veel verschillende bedrijven. Er zijn in totaal 40 en het geeft werk aan 250 mensen. En een van de mensen is Annalisa en die gaat me nu voor in haar huis en bedrijf. Salve, Dit is uh, de garage bij het huis en de buurman is bezig. nee, haar, haar zwager is bezig om het dak te schilderen. Wat is anche fatto con la pittura naturale. wat is uw rol in het hele Casa Verde project? Het piacere om aan de nieuwe generatie te transmitteren wat je kan doen LANA. Annalisa geeft eigenlijk les aan jongeren uit het dorp, kinderen uit het dorp, schoolkinderen uit het dorp. En ze leert hen wat je eigenlijk met, met wol kan doen. Dus kinderen komen hier, zien wat er met wol mogelijk is. En uiteindelijk zullen ze dan waarschijnlijk ook weer in die hele, in hele structuur terecht gaan komen. En zo wordt een heel ja, economisch systeem eigenlijk voor onderop. Opgebouwd. Dus la rivoluzione verde d'Italia. Sì, spero di Wij in Van hieruit moet uiteindelijk de groene revolutie van Italië gaan beginnen, zegt uh, Annelies, Ze met een grote glimlach. Dus we hopen dat echt, want um, we moeten af van al die vervuilende spullen, van al die, die uh, oliederivaten. En dat kan, echt, dat, dat kan door jongs af aan te beginnen en kinderen te leren... dat je ook zonder al die chemische toestanden uh, mooie dingen kunt maken. En mooie. En dat alleen met spullen die uit de natuur komen... die hier om ons heen, uh, om ons heen groeien en om ons heen rondlopen. U hoorde Angelo van Schaik vanuit Sardinië in Italië. En inmiddels zijn er al zo'n 30 bedrijven en bedrijfjes... op het Italiaanse vasteland aangesloten bij Casa CO2.0. Allemaal begonnen met het simpele idee van een vogelnestje met schapenwol erin. En wat doet Twente uh, aan nieuwe landbouwideeën? Michael. Ja, dank je. Uh, nieuwe landbouwideeën, daar uh, denk je ook uh, aan Wageningen, mm -hmm. vooral. Hè? Maar uh, als je nu kijkt, de technologie en, en landbouw samen, wat dat allemaal op kan leveren. Dus uh, er zijn meerdere plekken in Nederland, en Twente is er uh, echt één van. Yeah. Nou, dan moet je denken aan uh, biomassa. Dus dat is spul wat van het land komt... wat je niet gebruikt voor de consumptie... maar wat in olie kan worden omgezet. Uh, je kunt denken aan biogas. Dat is dan meer de vergisting van, uh, van mest. En een hele mooie die we laatst uh, zeg maar tot bloei zijn gekomen uh, in de regio... is uh, verf op basis van lijnolie. Ja. Dat is vlas. Uh, nou, vlas heeft allerlei uh, gebruikstoepassingen in, in, de, in de textiel en in de uh, nou, vezels. Maar het, uh, het zaad is uh, het lijnzaad. En daar kun je uh, verf van maken van een hele hoge kwaliteit. Ja. U bent directeur van het kennispark Twente. U heeft natuurlijk ook volop te maken met uh, het geld binnenhalen om al dit soort plannen uh, te, de, tot bloei te laten komen. Hoe moeilijk is het om, om bijvoorbeeld geld uit Brussel te krijgen? Nou, Brussel is natuurlijk uh, zeg maar verder weg uh, dan uh, onze eigen provincie uh, hoofdstad Zwolle of, of Den Haag. Mm -hmm. Dus uh, je kom, uh, bent in competitie met meer partijen en je moet ook vaak uit meerdere landen consortia bij elkaar brengen. Dus dat is een hele puzzel. Ja. Maar aan de andere kant, uh, Br Brussel is wel een hele belangrijke bron van geld en ook van internationale samenwerking. Ja. Goed, we gaan nu naar Berlijn. Dat je een heel eind kan komen zonder, zonder EU-subsidies... Uh, bewijzen twee jongens uit Berlijn. De koersblend Tim de Wit ging langs bij het Duitse internetbedrijf Chokri... van de piepjonge ceos Michael Broek en Frans Dougal. Zij runnen een online chocoladewinkel... die in een paar jaar tijd is uitgegroeid tot een bedrijf met een miljoenenomzet. Bij Chokri kan de klant zelf zijn lekkernijen samenstellen... en er is zoveel keuze dat je er miljarden, uh, u hoort het goed... miljarden combinaties mee kunt maken. Het begint op hun website allemaal met je eigen chocolade creëren. Begin begint met de vorm. Wil je een rechthoek of wil je een hart? Nou, ik ga voor een hart. En dan kun je allerlei ingrediënten uitkiezen die je op de chocolade wil hebben. Dus bijvoorbeeld uh, ananas of gedroogde banaan. Of aardbeien. Nou, laat ik eens gedroogde banaan nemen. nog nooit op een chocolade gehad. Vervolgens kun je ook kiezen voor allerlei Kruiden, uh, bijvoorbeeld uh, zeezout of kaneel of uh, gember... of, hé, hey, dat vind ik misschien wel aardig, uh, chilipeper. 8,45 euro ben ik uiteindelijk kwijt voor mijn harte chocola... met gedroogde banaan, met chilipeper en... Hmm, speculaas. We kunnen op, in den bereik 3000 tafelen aan taak maken. Dan hebben we nog maar de Pralinenbereich, je schaft bis zu 6000 pralinen aan taak. Ja, er kunnen hier zo'n 3000 doosjes chocola per dag worden gemaakt. Daar hebben we nu alle handen voor. Daarnaast hebben we ook nog een aparte bonbonafdeling. Daar kunnen we zo'n 6000 bonbons per dag doorheen zien te krijgen. Ja, dat zijn natuurlijk gigantische aantallen. Dus je nach bedarf kunnen we dan bereiken zuschalten of ab, uh, abschalten. Die bestelling komt dus binnen, zegt Michael. Vervolgens gaat het hier, naar deze grote ruimte waar we nu zijn. Uh, je hoort de ventilatoren al op de achtergrond. Die zijn voor de koeling. En daar zie je allerlei mensen um, hygiënisch in met mutsjes op de chocola uiteindelijk klaarmaken. De werden dan van onze bestreuwen in die vorm gegossen en met de toetaten verzeet. Je nachdem um, wat de kunde geweld had, komt dan die entsprechend toet aan Als je zoveel verschillende bestellingen binnenkrijgt. En als er 800 miljard mogelijkheden zijn, dan, dan gaat het toch voortdurend fout. Het uh, komt voor, we hebben twee optische nachtcontrolen. Um, die ene schaut of die tafel ordentlich verarbeid wordt. Das heißt, um... Natuurlijk uh, worden de fouten gemaakt, daar ontkom je niet aan. Um, maar in principe uh, hebben we het zo ingericht dat uh, elke bestelling door twee of drie. Paar handen gaat, zodat iedereen ook even controleert of um, de juiste ingrediënten bij de juiste bestelling uh, hoort. Dat je niet in één keer wasabi wasabi-nootjes op je karamelchocola krijgt, terwijl je uh, heerlijke cornflakes op je witte chocola had besteld. Dus er zijn momenten waarvan men denkt: Mens, um, dat is alles, maar deze ontwikkeling neemt, had het keiner gedacht. En we zijn alle vroeg erover, we freuen ons. Af en toe loop ik hier wel rond. Dan knijp ik me nog even in mijn arm om te zien hoe groot dit is geworden. Uh, want ja, nee, dit hadden we met z'n tweeën bij lange na niet kunnen voorspellen. En zo lopen we van de productieafdeling naar het kantoor van Michael Broek. Uh, hij is dus samen met Frans Doege, CEO van deze enorme online chocoladebusiness. Um, 26 zijn ze allebei pas en nu al goed voor een omzet van 2 miljoen euro per jaar. Terwijl ze pas 4 jaar geleden begonnen zijn. Uh, kun je vertellen, Michel, hoe kwamen jullie eigenlijk op het idee om mensen zelf hun eigen chocola te laten ontwikkelen? Aan een op de zoek naar een spontaan geschenk voor die vriendin met metgründers. Het begon allemaal op een zondagmiddag. Uh, we zaten thuis en we waren een cadeau voor de toenmalige vriendin van Frans aan het bedenken. En uh, ja, we konden eigenlijk nergens opkomen... behalve dat we dachten, moeten we niet een hele bijzondere soort chocolade voor haar maken. En toen zijn we zelf wat knutselig geweest met wat studentenhaver... met wat uh, snoepjes, gummibeertjes. Uh, dat hebben we samengevoegd met chocola. En dat kwam zo ongelooflijk goed aan... dat ze vervolgens uh, kregen we allerlei vragen van haar vriendinnen, van uh, zijn schoonmoeder. Zo ging het maar door. En toen dachten we... Hey, Volgens mij moeten we hier iets mee doen. En dat is zo goed bij je aangekomen. Dat was ook de inspiratie, dat er daar misschien een bedarf is. Ja, we zitten midden in een Europese economische crisis, um, maar daar merken jullie volgens mij niks van. We zijn natuurlijk in een crisis, maar ik denk dat ons bedrijfsmodel en het product dat we hebben, biedt een mogelijkheid, trots crisis, ik zeg maar, voor een kleins geld, de luxe te hebben, een individueel product te krijgen. Eigenlijk. Uh komt die crisis ons on helemaal niet zo slecht uit. Want wat zien we? Er zijn heel veel bedrijven juist... die normaal voor hun relaties, voor hun werknemers... veel grotere cadeaus bestellen, met name rondom de kerstdagen. Eh, maar wat doen ze nu? Ze gaan gewoon een stapje terug. Ze gaan naar de wat kleinere cadeaus. En dus komen ze bij ons uit, omdat je bij ons... voor relatief weinig geld eh, ja, toch iets heel origineels kan bestellen. Wij profiteren gewoon van de crisis. We hebben eigenlijk daarvan profiteerd... Ja, en dan Berlijn. Uh, iedereen roept dat dit voor internetbedrijven... de perfecte stad is om te beginnen, om je start-up... Op te starten. Uh, jullie zijn hier dus ook begonnen. Maar wat maakt Berlijn zo interessant volgens jou? We hebben grote universiteiten. We hebben relatief gunstige mieten. En man komt dan alle experten uit web enzovoort zeer goed aan. Er zijn hier gewoon zoveel voordelen, zegt Michael. Uh, er zitten hier twee grote technische universiteiten met heel veel potentieel. Uh, de huren zijn hier nog laag. We hebben hier een uh, industriepand in Berlijn van 1200 vierkante meter. Nou, dat zouden we in steden als Londen of Amsterdam nooit kunnen betalen. En doordat er al zoveel internetbedrijven zijn... barst het hier van de experts, van mensen die je bij elke stap kunnen helpen. Daar hebben we heel veel aan gehad en dat maakt Berlijn ideaal. We moeten moedig zijn en maar wat te proberen. Ja, moedig zijn en gewoon maar wat proberen. Dat is uh, de wijze les die uh, Michael ons meegeeft. Het begon allemaal met een simpel idee op een zondagmiddag hier in Berlijn. En inmiddels worden de 3000 doosjes chocola per dag verkocht. Well, it's got to be a u hoorde Tim de Wit vanuit Berlijn bij het Duitse internetbedrijf Chokri. In de studio nog steeds uh, Kees Eikel, directeur van het Kennispark Twente. Een simpel idee op een zondagmiddag uitgedacht... en daar maken ze nu heel veel geld mee. Is dat vaak het geheim van een goed idee? Ja, het, is wel eens, uh, het wordt wel eens gezegd dat het beste idee eigenlijk het simpelste idee is. Mm -hmm. En uh, daar komt lef bij. En uh, in dit geval uh, zelfs uh, met vrij weinig geld van buiten. Uh, ja. hoeft er hoeft niet vreselijk veel geïnvesteerd te worden. Hebben ze daar toch een, een echt fantastisch leuk bedrijf neergezet. Ja, nou hebben we het allemaal over innovatie. Hè? Innovatie, nieuwe modewoord, uh, Europa moet innoveren. We hoorden net Sardinië. Waar ze schapenwol gaan gebruiken in bouwisolatie. Is dat echt innovatie? In ja, de vorige ik, reportage. Ik vind het allemaal wel innovatie. De vorige was vooral in de duurzaamheidsketen. Ja, maar, maar ik vind, ik, ik vind het ze allemaal horen. Maar ook die... deze, die jongens, die chocolade jongens. Het ja, ja, is toch niet meer dan het uh, op het internet gooien van een goed idee? Of uh, is dat te simpel geredeneerd? Uh, ja, en gekoppeld aan een productiemethode aan de achterkant, waarmee ze dus heel snel heel veel verschillende dingen kunnen maken. Ja, een, een groot bedrijf. Het, het, het bedrijf Rieter, de enorme chocoladebedrijf. is onlangs voor een derde aandeelhouder geworden van Chocri. Het idee werd heel snel heel groot. Gebeurt dat. Ook bij u, bij ideeën die bij u zijn ontwikkeld? Ja. Dat een groot bedrijf gaat investeren? Ja, ja? ja we, zien, we zien dat vaker. En vaak heb je dat ook nodig om, om verder te groeien. Mm -hmm. uh, ja, bijvoorbeeld uh, ooit, dat is al twintig jaar geleden... is er een, een waterzuiveringsclub, uh, Xflow, uit de universiteit gesponnen. En die is in, in Amerikaanse handen tegenwoordig, Pentair We hebben... Uh, Booking.com, die kennen veel luisteraars, denk ik ook wel. Booking.com van de hotels. Die is de ja. priceline overgenomen. En zij zijn er, uh, nou, ik denk wel tientallen voorbeelden te noemen van uh, dat soort overnames. Nou, als ik u zo hoor, komt het wel goed met die Europese crisis van ons. Zolang we maar blijven nadenken en innoveren. Uh, uh, de komende week is het wonder van Eindhoven. Cultureel festival uh, bij de VPRO en ook in Paradiso. Eindhoven ook innovatiestad? Een beetje jaloers? Ja, Eindhoven is een fantastische innovatiestad van een Maar jaloers, daar in Twente? Nee hoor, wij zijn <laughs> zeker niet jaloers. Volgend jaar het wonder van uh, Twente wel in. Ja. <laughs> Hartelijk dank, Kees Eikel van het Kennispark van de Technische Universiteit van Twente. Bureau Buitenland, een andere blik op de wereld. De extreem linkse Turkse groepering, DH. KPC, het hele mond vol, is de laatste weken volop in het nieuws. Ze wordt verantwoordelijk gehouden voor de zelfmoordaanslag... op de Amerikaanse ambassade een week geleden. Ook dreigen de organisatie met aanslagen tegen Nederlandse doelen... als de patriots die op de grens met Syrië staan niet worden teruggetrokken. In 2010 zette de vreemdelingenpolitie hier drie leden van de organisatie uit... die uh, in Amsterdam zaten. En dat meldde de Telegraaf eerder deze week. En in Turkije zijn demonstraties aangekondigd. De organisatie, DH. KPC dus, extreem-linkse club. Zijn ze nog steeds hier actief? En klopt het dat haar leider ook hier rondloopt? Hier in de studio Turkije-deskundige Ali Gili. Goedenavond. Om met de eerste vraag te beginnen. Is de organisatie hier nog steeds actief? Uh, de organisatie Moeten is uh, we bevreesd zijn voor ongetwijfeld uh, ja. aanwezig. Uh -huh. uh, maar actief, dat veronderstelt een hiërarchisch netwerk, een structuur, een organisatie. In alle eerlijkheid denk ik niet dat de DRKPC nog in Turkije, nog in Nederland daar heel erg sterk toe in staat is. Um, maar ik bedoel ze zeggen dat gaan aanslagen gepleegd worden. Ja. Moeten we daar bevreesd voor zijn hier in Nederland? Nou, volgens een, een AIVD-rapport zijn er in Nederland nog circa tientallen leden aanwezig van de DRKPC. In Duitsland zijn dat volgens de Bundesverfassingsshoots circa 650. Uh -huh. uh, maar het grootste Daarvan bestaat ook uit zogenaamde sympathisanten... die wel sympathie hebben voor uh, de ideologie van de DRKPC, maar niet zozeer uh, voor uh, uh, gelegitimeerd geweld zijn voor de middelen. Ja. Uh, wat je je kunt afvragen is of deze aanslag die nu heeft plaatsgevonden... In Turkije, uh, in op de Amerikaanse Amerikaans ambassade... Ja. Uh, misschien niet een soort van laatste he, uh, teken is geweest. Een middel om te laten zien dat ze nog bestaan. Ja, ja. Uh, vorige maand zijn er uh, circa 85 uh, sympathisanten van de DRKPC in uh, Turkije aangehouden. Uh, mm -hmm. Waaronder ook advocaten en zelfs uh, de, de zogenaamde huisband uh, van, uh, van de DRKPC, De Groep Jorom. -um, uh, wat, wat betekent dat? Nou, de huisband, dat is, dat is een... een nee, maar wat is de, de, de naam van die band? Waar staat het voor? Groep Jorom? -um? Uh, groep Jorom -um betekent... Groep uh, is een nou, groep dus, band. Uh, Jorom -um is uh, een soort van mening. Oké. Okay. Dus een, de band uh, met de mening, precies. Ja. Um, uh, uh, uh, daarnaast zie je dat, uh, pas, uh, eigenlijk, uh, dat, de, dat de laatste keer dat de JKPC echt van zich heeft laten horen, al tien jaar geleden is, in ja. de vorm van een aanslag. Dus het geeft een beetje aan dat. Dat was een de, beetje verbazingwekkend, dat ze het nu opeens. Ja, ja dat staat toen in gestraagd zijn. En, ja, zeker. In de Turkse media werd gezegd dat de opdracht voor die aanslag vanuit Nederland zou zijn gegeven door Musa Asaoglu. Dat is, uh, dat is de vermeende leider. hè? Klopt ja. dat bericht? Zit die man hier en heeft hij die opdracht gegeven? Lijkt me uh, uh, zowel waarschijnlijk als onwaarschijnlijk. De, ah, dat is een het, hele uh, paradoxale. <laughs> de uh, Moesel dat is zeg maar de niet de, de, de, de facto op, uh, opvolger van de vorige leider. Uh, die is dus uh, wel uh, in, in Nederland uh, aanwezig geweest. Dat is de heer Doefsoen Karatash geweest. Die is in 2008 overleden in Ettenleur. Ettenleur, ja. Was jarenlang voortvluchtig en bleek gewoon ergens in Ettenleur uh, ondergedoken te zitten. Mm -hmm. um, daarna is er nooit echt een, een legitiem opvolger geweest. Um, als Olo, dat is de meest wel van het stel uh, uh, van het kader, van het overgebleven kader. Uh, maar de laatste jaren zie je eigenlijk vooral uh, signalen van hem uit België. En uh, hij is ook veroordeeld geweest in België voor uh, verboden wapenbezit, uh, bendevorming, uh, paspoortfraude. Je ziet, eh, als je een beetje onderzoek doet, eh, onder meer dan zie je een filmpje op YouTube... Eh, waarin hij vorig jaar eh, ergens in, in Brussel eh, prominent op een eh, DHKPC eh, bijeenkomst verschijnt... en een verhaal houdt. Eh, ik vermoed dat eh, deze man eigenlijk in de driehoek Duitsland, België, Nederland... Eh, dat hij zich daar ophoudt, dat hij nou. regelmatig ondergedoken zit. Eh, of hij nou echt op dit moment in... Um, Nederland zit dat, nee, daar heb ik geen sterke uh, signalen Maar je, van. Hebt, nee, je hebt wel geprobeerd hem op te sporen de afgelopen dagen. Je ja, hebt geprobeerd te achterhalen inderdaad in hoeverre dit, uh, dit verhaal op waarde feiten Maar brust. ken je mensen uit de club? Uh, nee, kijk, je moet het zo zien. De PC dat is een organisatie uh, met tientallen leden. Mm -hmm. Maar daarbuiten heb je natuurlijk een kring uh, van sympathisanten. Die bevinden zich bij uh, zogenaamde arbeidersverenigingen, culturele verenigingen, 1 mei comités. noem maar op. Dat zijn geen, niet mensen die per se... Uh, legatiem, uh, of geweld uh, legitimeren, nee. maar die wel hetzelfde gedachtegoed aanhangen. Dus via die lijn heb ik geprobeerd om te achterhalen... in hoeverre deze, uh, deze organisatie überhaupt nog een factor van betekenis is. Ja, de AVD zou volgens de Telegraaf... twee maal meldingen hebben gemaakt van de groepering. In 2008 meldt Veiligheidsdienst dat de groep die streeft... naar een socialistische Turkije moeite heeft nieuwe leden te recruteren. Je ja, zijn net tientallen mensen. Het, het klinkt niet als iets met heel veel potentie op een of andere manier. Nee, nee. I, uh, de... Ik denk dat de, hè, de ideologie, uh, dat is een ideologie die met name jongeren in de jaren 80-90 heel erg, heel erg aan, aansprak. Mm -hmm. uh, vanaf de jaren 90, en dat, dat zie je echt met name ook in West-Europa, uh, zie je eigenlijk dat de aandacht voor hè, uh, een socialistische heilstaat uh, ook onder jongeren, uh, dat die gewoon is afgenomen. Mm -hmm. uh, ook, ook de DRKPC heeft daar natuurlijk last van. Daarnaast is het belangrijk dat ook met name in Turkije zelf zijn er. Uh, initiatieven geweest vanuit de overheid om de PC monddood te maken. In, in rond de eeuwwisseling zijn er circa, circa 2000 sympathisanten opgepakt. Een nou ja, ja. uh, gedeelte had natuurlijk uh, wel degelijk uh, betrokkenheid bij de gewapende tak, maar een gedeelte, het gaat ook vaak om advocaten. ik noemde het net al, ja. uh, die zijn opgesloten. En um, uh, eigenlijk heb je, uh, heb, uh, heb je, hebben we de afgelopen tien jaar heel weinig van de PC gehoord. Afgezien van wat, wat hongerstakingen tegen het gevangenisregime in Turkije, uh, brandstichtingen met name tegen Turkse doelen, overheidsdoelen, uh, militaire dat maak je natuurlijk ook niet echt populair mee. Met alleen maar dat we terreurdaden. Toch? Nee, nee. Uh, Het is inderdaad. een sectarisch club. Nog even een laatste vraag. Je was vorige week met Rick Delhaas, een collega in Turkije... deed daar verslag van demonstraties tegen de aanwezigheid van Patriots. Zaten daar nou mensen van de DAKPC onder? Of uh, doen die alleen maar terreurdaden? Ongetrijd sympathisanten. We hebben met name de, de oppositie in Turkije... Uh, komt met name uit die linkse hoek. Uh, en die, dat zijn inderdaad dezelfde mensen die ook... Uh, de DHKPC steunen vaak. Goed. Hartelijk dank...